Meneer Hermsen, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wethouders, inwoners van de gemeente Zandvoort... en collega-raadsleden. In het coalitieakkoord hebben wij vier belangrijke zaken afgesproken. Eén is focus op inhoud en resultaat. Twee is de begroting 2017 met daarin de opgenomen bestuursagenda. goed aanbullen, aan, onderbouwende aanvullingen op de begroting... in verband met de nieuwe coalitiepartners... zijn als een oplegger opgenomen in beide begrotingen. En de voorbereiding voor de ambtelijke samenwerking met de gemeente Haarlem... vanaf 1 januari 2018 geeft aan dat we daar wat terughoudendheid zouden hebben... met het oppakken van geheel nieuwe onderwerpen. En daarnaast wordt ook uitgegaan van een beleidsluwe begroting... vanwege deze transitie en vanwege de nieuw te vormen coalitie... die in 2018 naar de gemeenteraadsverkiezingen... en ik denk dat we daar ons daar vanavond goed aan hebben gehouden... Met betrekking tot het eerste punt vindt D66 dat het de laatste jaren voornamelijk op inhoud en resultaat beter gaat met Zandvoort. En we zijn er tevreden over. Er worden zaken opgepakt die jaren geleden zijn blijven liggen. In de vorige algemene beschouwingen van mijn collega blijkt dat de gemiddelde projecten 22 jaar duren. Deze coalitie heeft een aantal van die projecten in zeer grote snelheid opgelost en opgepakt. Tijdens de behandeling van de begroting in de commissievergadering heeft mijn collega van D66 complimenten uitgesproken over de begroting van 2018. Er wordt geïnvesteerd in de toekomst van Zandvoort. We hebben het hier over de strategische investeringsagenda. Dat betreft openbare ruimte, infrastructuur, wonen en leefomgeving. Daarnaast zijn er ambities voor het bedrijventerrein Nieuw-Noord, sport en duurzaamheid. Deze ambities zullen met volle overgave gesteund worden door D66. De in 2014 ingeslagen weg om de financiën van Zandvoort op orde te brengen... wordt elk jaar verder bewandeld... Gemeentelijke belastingen worden niet verhoogd en tarieven alleen trendmatig aangepast. Lees hier dan de indexering. D66 vindt dat een goed idee. Daarnaast blijkt dat de totale lasten in 2018 omlaag gaan, ondanks een trendmatige verhoging, vanwege een daling in de afvalstofheffing. Dat is mooi meegenomen voor de burger. En als we kijken naar die begroting, zijn er vijf belangrijke beleidsvoornemers. Dat is één het sociaal domein, twee ruimtelijk domein. Drie, toerisme en economie. Vier, de publieke dienstverlening. En als punt vijf, veiligheid. Als we kijken naar het sociale domein, hebben we het over het benutten van de kracht van de samenleving... ...en iets waar Zandvoort trots op mag zijn. Aandacht voor nieuwe contacten met de zorgaanbieders. Uitvoering van de sportnota, gezondheid... ...en de verzelfstandiging van het museum. Dat laatste wordt overigens snel gebeuren... ...en wil het college de verzelfstandiging realiseren in 2018... Als we kijken naar het ruimtelijk domein, het bedrijf Terrein Nieuw-Noord, Watertorenplein, ja, het wacht op onderzoek natuurlijk, Badhuisplein, Entree Zandvoort, LDC, via de Citeges investeringsagenda. Invulling van de nota, investeringsonderhoudsplan openbare ruimte van 2018-2017 is een investering van ruim 50 miljoen euro. Maar ook meer groen en bovenal meer en betere speelplekken voor onze kinderen. Ik denk dat we dat als allerbeste kunnen beschouwen. Als we kijken naar toerisme en economie... versterking van het economische klimaat... door middel van de metropoolregio Amsterdam... en een transparant, dienstverlenend en innovatief aanpak... bij de samenwerking met inwoners en ondernemers. Mede dankzij de toeristische visie en het innovatiefonds... opgesteld door onder andere onze wethouder... kijkt D66 jaar uit eh, met vol vertrouwen. Daarnaast zijn we zeer benieuwd naar de visie op de economie van Zandvoort in 2018... Als het gaat om publieke dienstverlening hebben we het over de versterking en waarborging van de zelfstandige positie van Zandvoort. De ambtelijke samenwerking met de gemeente Haarlem vraagt veel bestuurlijke moed. Belangrijk overigens is ook het streven naar minder regelgeving en bovenal meer vertrouwen. En dat laatste, daar kan ik niet zo hard op hameren als het maar kan, vertrouwen van de burger is hierin echt heel erg belangrijk. Dat laatste kan Zandvoort heel goed gebruiken, ook met de ambtelijke samenwerking met de gemeente Haarlem. En D66 hecht grote waarde aan de inzet van een onafhankelijke controle in dit proces. Daarnaast wil D66 benoemen dat er veel zaken goed zijn geregeld door Zandvoort. Kijk naar de renovatie van de Gertebachschool. De financiering moest even geregeld worden, maar dan heb je ook wat. In korte tijd een prachtig mooi nieuw schoolgebouw. Een goed voorbeeld van de slagkracht van dit college en deze gemeenteraad. Mede door het goede financiële beleid is er ook veel mogelijk. Daarnaast zullen veel standwoorders blij zijn met aangenomen beleidsplan schulp, schuldhulp, dienstverlening. Het minimabeleid en de gedeelde visie op het volkshuisvestingsbeleid. Zomaar een paar zaken waar D66 trots op is. Vorig jaar kopte mijn collega nog in over het Watertorenplein. En dan hebben we in de categorie lang gewacht en toch gekomen. Althans dreigt er nog een aantal dingen te gebeuren. Nou, er is heel veel gebeurd. En het is toch bijzonder jammer om te moeten constateren dat de plannen bevroren zijn. Overigens met een zeer goede reden. We weten niet hoe het proces hierin beïnvloed is en we wachten dit af. Zowel het onderzoek van het college als het raadsonderzoek. En vorig jaar hebben we het benoemd. D66 krijgt de indruk dat projecten bij ons gemiddeld 22 jaar duren. Gelukkig is het in de afgelopen vier jaar anders gebleken. Deze begroting stelt, uh, straalt ambitie uit en de mogelijkheid om achterstand door economische crisis weg te werken. Zandvoort zet zich voortdurend in in aan het aantrekken van dag- en verblijfstoeristen. Over zijn nieuw record in 2016. Ik herhaal het nog maar eventjes, 995.000 dag- en verblijfstoeristen. De gemeente, het VVV en de ondernemers hebben de handen ineengeslagen om samen evenementen te organiseren die passen bij het DNA van Zandvoort. Dit college heeft zich intensief ingezet met het verbeteren van de communicatie tussen bedrijfsleven, bedrijfsleven vastgoedeigenaren en het VVV. Dat heeft geleid tot het convenant Pop-Op. En werft zijn vruchten goed af, net als wat de toeristische visie eigenlijk doet. Als we kijken naar een andere stimuleringsmaatregel, heeft dat geleid tot het fenomeen uh, retail en horeca. Uh, ideeën zijn geïnvesteerd en een kernteam is aan de slag gegaan met wat onder andere heeft geleid tot het voorstellen van een innovatiefonds Zandvoort aan zee. Een pot met geld waaruit allerlei initiatieven kunnen worden bekostigd. d 60 is bijzonder trots op deze uitwerkingen. En we hopen stijgende lijn in het niveau van evenementen. En horen dat er... Uh, nou ja, we hebben gewoon hele mooie dingen gezien. Uh, kijken bijvoorbeeld naar... Uh, kitesport. En toch misschien ook wel het van Toch wel echt heel mooi. De, on de onder onderzichtige regelgeving... op het gebied van het sociaal domein. Er wordt ook wel de paarse krokodil genoemd. Uh, D66 vindt het fijn... dat er vanaf nu een sociaal wijkteam is. Het idee van één gezin, één plan en één regisseur... vinden wij zeer belangrijk. We hebben het vorig jaar ook al gezegd. Maar het is echt heel erg belangrijk dat de burgers ook uh, makkelijk toegang vinden tot de voorzieningen. En nogmaals mijn complimenten aan hoe het hier in Zandvoort geregeld is. Minder regelgeving, meer aandacht voor de burger, minder controles en meer vertrouwen zijn daarvoor nodig en kunnen we ook heel goed gebruiken. We hebben vorig jaar aandacht besteed aan de zogena zogenaamde watervelden voor de hockeyclub. We zijn daarom ook bijzonder content dat de toegezegde vernieuwing van het hockeyveld door de aanleg van een waterveld is uitgewerkt in de sportnota. Daarnaast heeft de gedeputeerde Staten van noord holland Zandvoort aangewezen als een van de deurspots van aan de kust. Maar die, zon, die zinnen liep niet zo lekker. Het is nogmaals een stimulans voor het beoefenen van extreme wind- en watersporten. Een mooie kans voor Zandvoort uit te groeien tot de watersportplaats van de metropoolregio Amsterdam. En het zou mooi zijn als in Zandvoort hierdoor de toonaangevende watersportevenementen en internationale wedstrijden worden georganiseerd. Zoals bijvoorbeeld de kitewedstrijd. Dat is, een hele groot, dat is een heel groot merk, Red Bull... die dit afgelopen jaar is gehouden. Het zet Zandvoort weer even op de kaart. Al jaren wordt de Zandvoortse gemeenteraad... Ge bekritiseerd op haar functioneren... en om de onderlinge verstandsverhouding tussen haar leden. We ontvangen ook vanuit de samenleving... dat het vertrouwen in de politiek geschaad is. Daarnaast geeft een onderzoek aan... onder raadsleden, en dat is een landelijk onderzoek... dat er eigenlijk te weinig geluisterd wordt naar elkaar... en te veel gedebatteerd wordt over de details. En juist omdat de Raad een kaderstellende rol heeft, is dat inefficiënt vergaderen. En ik weet dat de VVD dat al een meerdere malen heeft aangegeven. En wij vinden dat eigenlijk ook wel. En we willen eigenlijk de volgende Raad meegeven dat men meer naar elkaar luistert... en dat er meer openlijk dialoog is op de inhoud. Ten slotte wil ik iedereen bedanken die deze begroting heeft gemaakt... en het mogelijk maken om ons werk als raadslid te kunnen verrichten. Ik wens alle andere partijen bij deze alvast alle succes toe bij de verkiezingen van 2018... En ik hoop op een frisse en een nieuwe raad. Dank u wel. Dank u wel, meneer Hemse. Ik kijk even rond. Poeft aan een vraag? Mevrouw van der Veld. Ja, dank u wel. Uh, meneer Hermsen, uh, u heeft geprobeerd... Uh, 12 minuten in acht minuten te proppen... wat niet gelukt is. Dus af en toe zat het tempo best wel erin. Ik hoor u op een gegeven moment... een getal noemen, 995.000. Ik kon alleen niet even goed opslaan... Waar dat getal op sloeg, kunt u dat duiden? Tuurlijk, dat zijn ja, de dag-, de dag en verblijfstoeristen in 2016. Goed. Goed, helder. Iemand anders? Nee. Goed, dan gaan we verder in het rijtje met CDA. Meneer Metters. Voorzitter, uh, nu toch hebben over verblijfstoerisme... Uh, is het motto uh, wat het CDA betreft uh, Mooi Weer in Zandvoort. Voorzitter, college, leden van de raad, toeschouwers op de tribune, fijn dat u, dat u gekomen bent en luisteraars thuis. Nog geen vier jaar geleden stonden alle richt, lichten op rood. De achtergelaten begroting had incidentele en structurele tekorten. Om deze tekorten aan te pakken was besloten om voor twee derde te bezuinigen en voor een derde lastenverhogingen door te voeren. Deze lastenverhogingen en bezuinigingen zijn meegegaan met de begroting van 2014. We constateren dat er onvoldoende transparantie zat in de gepresenteerde cijfers. Te veel reserveringen in allerlei potjes. Al bij de begroting van 2015 en de jaren daarna is dit beleid aangepast... De coalitie ging handelen vanuit een ander perspectief. Waardoor kon worden gestopt met bezuinigingen en lastenverhogingen. Dat blijkt ook uit de afgelopen raadsperiode. Er is gestopt met lastenverhogingen. En we hebben daarvoor lastenverlichting, netto lastenverlichting kunnen plaatsvinden. Dat vindt u ook terug in de begroting van 2018. Maar wat zeker zo belangrijk is... ...dat is dat we de komende jaren... ...miljoenen gaan investeren in ons dorp. En dat is natuurlijk een trendbreuk. En dat komt door de strategische investeringsagenda... ...die het mogelijk maakt dat wij nu kunnen werken aan de toekomst van Zandvoort. Op veel terreinen gaat geïnvesteerd worden. Het centrum verdient aandacht, krijgt ook de aandacht en wordt opgeknapt. De boulevards gaan eindelijk die gewenste opknopbeurt krijgen. De openbare ruimte... Ons visitekaartje zal een flinke upgrade krijgen. Het ontwikkelen van het bedrijventerrein wordt mogelijk gemaakt. En de wijken van onze inwoners gaan we samen met de inwoners... mooier, veiliger en duurzamer maken. Dat is goed. Met visie investeren in Zandvoort. Met betrekking tot het sociaal domein... De decentralisaties zijn bijna geruisloos ingevoerd. Perfect is het niet. Maar gezien de enorme opgave waarmee Zandvoort zich geconfronteerd zag, kunnen we spreken van een succes. Het CDA is trots op het nieuwe sociale minimabeleid. En met een extra wijksteunpunt en een sociaal wijkteam hebben we zorg en welzijn dicht bij de Zandvoorters gebracht. Het CDA blijft alert op de zware wissel van mantelzorgers. Die grote schaar aan vrijwilligers kunnen rekenen op de steun van het CDA. We hebben lang moeten wachten op de nieuwbouw van huizen in de duinen. En we zijn blij, het als ik bij andere sprekers hoorde, dat er eindelijk een nieuwe zorglocatie wordt gerealiseerd. En er ligt een sportnota die ambitie toont, waardoor we samen met de sportvereniging aan de slag kunnen... Een zelfstandig Zandvoortsmuseum is op 1 januari een feit. Ruimtelijke ordening. De lang gekoesterde wens van het CDA om eindelijk de Watertoren en het Watertorenplein te ontwikkelen is helaas bevroren. Daar is nu genoeg over gezegd. Veel andere projecten die zijn wel in uitvoering of gedeeltelijk gerealiseerd. Recent het opgeknapt Stationsplein. Dat is een mooi voorbeeld. Met het bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw-Noord ontstaat de unieke mogelijkheid om voor Zandvoort eens te gaan bouwen. Wat ons betreft betaalbare woningen realiseren. Koop- en sociale huurwoningen voor starters, gezinnen en ouderen. En voor ondernemend Zandvoort komt er een prachtig bedrijventerrein. En wat absoluut noodzakelijk is, Nieuw-Noord krijgt de noodzakelijke upgrade. De huiskamer van Zandvoort, het Raadhuisplein, gaat opgeknapt worden. Dat is goed nieuws voor ons centrum en wij steunen dit van harte. Want door aanbouw is de herinrichting noodzakelijk. Het plein moet, wat ons betreft, groot genoeg blijven voor evenementen. En het verkeer dient beter afgewikkeld te worden voor het plein en de directe omgeving. Zandvoort is er nu aan zet voor groenere, veilige en duurzame wijken... De inwoners gaan zelf over de inrichting en de mate van onderhoud in hun eigen buurten. We hebben als gemeenteraad hier met elkaar veel geld voor vrijgemaakt. Toerisme en economie. Zandvoort staat hier op de kaart. Ondernemend Zandvoort laten we ondernemen en waar mogelijk worden ze gefaciliteerd. Samenwerking is de basis van dit succes. De gemeente en ondernemers staan hier tegenover elkaar... Maar werken samen met elkaar. Het economische klimaat van de badplaats Zandvoort aan Zee is sterk verbeterd. De resultaten van deze nieuwe bestuurstijl met de ondernemers zijn goed zichtbaar. Zo eerder gezegd, een stijging van zowel het dag als verblijfstoerisme. Dat leidt weer tot meer inkomsten en meer investeringskracht. Het innovatiefonds is het afgelopen jaar gerealiseerd en het winterparkeren. Nou, dat heeft haar bestaansrecht bewezen. Over de ambtelijke samenwerking zullen we kort zijn. Zandvoort was, is en blijft een zelfstandige gemeente. Wij blijven ons eigen beleid maken. Haarlem voert uit. We hebben meer expertise in huis tegen lagere kosten. Hierdoor kunnen wij onze Zandvoorters het beste van dienst blijven. En hen werken aan hun wensen. Tot slot, met deze algemene beschouwing en de begroting van 2018... zijn we bijna aan het eind van de raadsperiode 2014-2018. Ondanks de wisselingen tijdens de collegeperiode... spreekt het CDA van een succesvolle missie... waarbij doelstellingen en ambities zijn gerealiseerd. Wij zeggen, het is mooi weer in Zandvoort. Dus, niet mopperen, denken en handelen in onmogelijkheden... Maar wat ik ook andere hoorde zeggen, verbinden, handen ineens slaan, oplossingsgericht zijn en met elkaar in gesprek blijven. College, collega-raadsleden en ambtenaren, dank u voor uw inzet. Dank u wel, meneer Metters. Zijn er vragen aan meneer Metters? Kijk rond. Dat is niet het geval. Dan gaan wij verder met GBZ. Mevrouw van der Veld. Dank u wel, meneer de voorzitter. Geachte leden van de Raad college, toehoorders op de publieke tribune, luisteraars en natuurlijk ook inmiddels kijkers thuis. Het geven van een algemene beschouwing is normaal gesproken het uitgelezen moment voor een politieke partij om een korte terugblik te combineren met een blik naar de toekomst en eventuele wensen kenbaar te maken. Zo een algemene beschouwing heeft gemeente Belang en Zandvoort een paar weken geleden voorbereid. Echter, op 9 oktober leden bereikte ons het nieuws dat wethouder Demmers zijn ontslag had ingediend. U zult begrijpen dat dit bij onze fractie als een bom ingesloeg. Ons wensenlijstje is ingekort. Onze mening over de begroting blijft zoals die was. Een begroting die niet alleen sluitend is, maar ook ruimte biedt voor nieuwe ontwikkelingen... Wie wil, wat wil men dan nog meer? Voor ons is het dus een hamerstuk. Onze complimenten gaan dan ook uit naar het huidige college. En dan bedoel ik de samenstelling zoals het college geweest is naar aanloop hier naartoe. En vooral naar onze afdeling financiën voor dit prachtige resultaat. De voorstellen die wellicht van andere partijen zullen komen... zullen wij tegen het licht houden... En beoordelen op wat goed is voor Zandvoort. En niet op wie de indieners zijn. Zo hebben we dat altijd gedaan en zo zullen we het altijd blijven doen. Wij hopen dat de portefeuilles van die wethouder Demmers... voor het opgepakt gaan worden... zodat er geen vertragingen komen in bijvoorbeeld het parkeerbeleid... het badhuisplein, het raadhuisplein en ja hoor, ook het watertorenpleingebied... Verder spreken wij de wens uit dat Zandvoort bestuurlijk nog heel lang een zelfstandige gemeente kan blijven. Wetende dat de bestuurlijke crisis waarom wij ons nu bevinden daar geen goed aan doet. In de algemene beschouwing van 2016 hebben wij uitgesproken dat bestuurlijke samenvoeging in de toekomst niet te vermijden is. De enige reden dat gemeentebelangen Zandvoort akkoord is gegaan met de invulling. Let wel de invulling van de ambtelijke samenwerking is gelegen in het feit dat het besluit al genomen was. En het terugdraaien van dit besluit niet haalbaar was in zowel stemverhouding, maar veel belangrijker ook het effect dat dit gehad zou hebben op de betrouwbaarheid van de gemeente Zandvoort. Wij danken u voor uw aandacht. Dank u wel mevrouw Van der Veld. Zijn er vragen ter verduidelijking aan mevrouw Van der Veld? Dat is niet het geval. Dan ga ik verder met de Partij van de Arbeid, mevrouw Rietkerk. Dank u voorzitter. Raadsleden, college, luisteraars, mensen op de tribune. Voorzitter, het afgelopen jaar 2016, dat veelbelovend van start ging, werd afgesloten met een heuse crisis. Eindelijk, het college had na jaren het Watertorenplein voortvarend aangepakt. Het moest er dan nu toch een keer van komen en we gaan nu doorpakken. De toenmalige wethouder ging aan het werk... maar onder andere door het toedoen van haar eigen partij ging het toch mis. Voorzitter, de stad van 2017 begon dus heel anders... dan de PvdA van de Avond ervoor had verwacht. De grote shuffle kon beginnen. Er verdwenen en er kwamen nieuwe raadsleden en nieuwe wethouders. Zelfs het meubilair moest verplaatst worden... Het college bestaat nu tot nu toe uit vier wethouders, maar dat is inmiddels ook weer bijgesteld, eh, die gezamenlijk een deeltijd werken. Waarschijnlijk kan er nu een aantal zaken opgepakt worden die in de oude situatie moeilijk een plaats konden krijgen. In mei werden de kaders gepresenteerd voor het vernieuwde Watertorenplein. Voorzitter, het coalitieakkoord is geschreven... en de belangrijkste onderwerpen zijn de bestemmingsplannen... de blauwe tram, bedrijventerrein Noord, de toeristische visie... de strategische investeringsagenda en het parkeren. De ambitie is hoog. Het Watertorenplein, Badhuisplein, Zwachtenveld... Nieuw Noord en zelfs de plannen voor de boulevard zijn voorbijgekomen. In de blauwe tram was het te koud of te warm en dan weer te vochtig... Uh, te tochtig maar niet ongezond zoals de GGD heeft bevestigd. Eindelijk is de verstoring van het binnenklimaat verholpen... waardoor het voor leerkrachten en kinderen een stuk aangenamer is geworden. Voorzitter, laten we hopen dat dit de finale oplossing was... en voor lange tijd van de agenda af is. Het stationsplein is klaar en straalt veel rust uit. Voor ieder die daar overheen loopt... Vooral voor toeristen is het een mooie binnenkomen. Volgend jaar wordt een begin gemaakt met de upgrading van de boulevards. Kortom, het college heeft veel aandacht voor de uitstraling van Zandvoort... en dat kan de Partij van de Arbeid waarderen. Voorzitter, we hebben dan vier jaar op moeten wachten... maar nu is na nota A ook nota openbare ruimte deel B door de Raad vastgesteld waardoor de inwoners van Zandvoort vanaf 2018 hun eigen omgeving kunnen gaan inrichten. De PvdA is benieuwd. Tevens is er een start gemaakt met een duurzamer afvalbeleid... met de vaststelling van een nieuw afvalbeleidsplan. Ook hier gaan de inwoners intensief mee bepalen hoe we het gaan vormgeven. Voorzitter, dit jaar kregen we ook te maken met een leergierige burgemeester... Hij wilde graag eens in de andere keuken kijken en zien of hij nog dingen bij kon leren of af kon leren of misschien de bevestiging krijgen dat het allemaal wel goed zat. Wij ontvingen Joan de Zwart, de burgemeester van Blaricum. Deze burgemeester was ook formateur bij de collegevorming eind 2016, begin 2017. We hebben net onze ervaring mogen opschrijven. We zijn benieuwd naar de uitkomst. Binnenkort zullen ook de griffier en onze gemeentesecretaris ruilen van functie. We zijn erg benieuwd. Voorzitter, de ambtelijke samenwerking... Afgelopen maart spreekt het college van Haarlem middels een brief het vertrouwen uit dat per 1 januari 2018 de totale samenwerking daadwerkelijk van start gaat. Heel eenvoudig gezegd, wij kunnen het niet meer zelf, dus wij hebben hulp gezocht. We hebben dat vertrouwen al lange tijd geleden uitgesproken met dien verstanden dat wij als zandvoort onze eigen keuzes maken. Met de voorbereiding zijn we al een aantal jaren bezig. We hebben ook vertrouwen in de medewerkers die uit Haalem komen. Dit jaar gaat het echt gebeuren en zal het raadhuis bijna leeg zijn. Gelukkig zijn de medewerkers er al klaar voor. Wat gaan we doen met het lege raadhuis? Dat is de vraag waar we ons dit jaar mee bezighouden. Voorzitter, de financiën, de begroting... De complimenten voor het college met deze begroting en alle voorgenomen beleidsacties. De ambitie is wederom hoog. Wij gaan ervan uit dat alles financieel haalbaar is, maar hebben hier en daar onze twijfel. Het college zal keuzes moeten maken. Voorzitter, en nu terug naar het begin. We zijn nog niet klaar dit jaar. In mei was het bijna zover om een besluit te gaan nemen voor het vernieuwde Watertorenplein... ...gepresenteerd door de nieuwe wethouder die dit voortvarend, voortvarend overgenomen had. Na veel gedebatteerd werd er een besluit genomen. Springtij was de winnaar en alhoewel de keuze van de PvdA op AG architecten was gevallen... ...waren we toch blij dat de kogel door de kerk was. Nu op na het reces, we hadden het allemaal wel verdiend... Maar voorzitter, ook het recess ging voorbij en we konden door met alles waar, de, waar dit college mee bezig was en zou gaan beginnen. Tot maart 2018. Iedereen had er volgens mij wel zin in. Een paar belangrijke onderwerpen lagen nog te wachten. Sowieso het bedrijventerrein en het parkeren. Dat begint trouwens nu weer spannend te worden. Op 9 oktober werd, de, werd het seniorkonvent samengeroepen en kregen wij te horen dat de heer Demmers zijn taak had neergelegd. Voorzitter. En nu? Verder. Inmiddels weten wij dat wij, eh, dat wij het college blijven steunen. En het zullen drie wethouders zijn. En eh, er staat nog genoeg te doen voor Zandvoort. En daar gaan we voor. Dank u. Dank u wel, mevrouw Rietkerk. Kijk even rond. Behoefte aan na de vraagstelling, meneer Berndsen. Ja, mevrouw Rietkerk, u maakt een opmerking over zeg maar, het aftreden van de eerste wethouder. Uh, misschien kunt u mij even vertellen van wat OPZ had te maken met het tuinhuisje van meneer Cohen. Mevrouw Rietkerk. Volgens mij had ik het niet over de heer Cohen. Goed. Sorry. Ik bedoelde... Sorry. Klaar. Ja. Goed, dan is dat verduidelijkt. Anderen nog... Meneer Paap, u schrikt ervan. Uh, we zijn bij uw balans Sociaal Zandvoort. Aan u ja, het woord, meneer Paap. Ja, dank u, voorzitter. Ja, ik moest even lachen hoor. Want... Ze hebben wel gelijk, je raakt zo langs van onder telkenheid. Voorzitter, raadsleden aanwezig, en luisteraars. Ik wacht wel even, voorzitter. Dames en heren. Meneer Paap. Dank u, voorzitter. Ik wacht nog wel even, voorzitter. Dan wordt het stil, ja, daarom. Dan hoeft u het ook niet te vragen. Voorzitter, raadsweerw is luisteraars. De allerlaatste beschouwing van deze raadsperiode van Sociaal Zandvoort. Voorzitter, even kort wat me opvalt. Ik ben nu eindelijk niet als laatste. Kort terugkijkend. <lacht> <lacht> eh, terug, uh, terug, uh, kort terugkijkend. De reddingspost Zuid en Noord. Jarenlang hebben we daarvoor gevochten en nein, is het zover. Nieuwbouwpost Zuid... En Noord renovatie of nieuwbouw. Ook de VVD heeft hiervoor gevochten, of mede met ons gevochten. Nu nog het behoud van ons bluswatersysteem, voorzitter. We zullen hiervoor blijven strijden. Goede leefomgeving zoals het groen en openbare ruimte. Daar hebben wij een stukje langer voor moeten vechten. Maar de aanhoudende wind en door het handboek openbare ruimte ziet er voor de toekomst veelbelovend uit. Zeker gezien de participatie. Bewoners van wijken vullen zelf hun leefomgeving in en niet meer de raad. Ze moeten altijd gekeken worden bij het beleid, kunnen wij koop produceren? Sociaal Zondvoort vindt het belangrijk dat bewoners meer een stem krijgen als het hun aangaat. Zoals bij het parkeersysteem, luisteren naar bewoners win je het meest. Dan maar meteen voorzitter, hoe staat het met die enquête? Wat gaat u daaraan doen en wat zijn de kosten van zo'n enquête geweest? Of gaat u deze over in de ijskast stoppen? Voorzitter, ik kom tot algemene beschouwing straks nog kort terug op het handboek openbare raadten. Nu kort de voorliggende begroting. Voorzitter, deze ziet er over het algemeen de komende jaren goed uit. Onze complimenten aan het college en ambtelijke organisatie. Maar u moet wel op de centjes blijven letten. En crisis wordt altijd gevolgd door een betere tijd en een betere tijd wordt weer gevolgd door een crisis. De zittende en aankomende colleges moeten hier rekening mee houden. Zodat de algemene reserves de volgende klap, die zeker komt, kan opvangen. Zodat de inwoners, van Zandvoort en het voerende of uitvoerend beleid niet hoeft te bloeden. Hoe kijkt u zelf hiernaar? Voorzitter, een paar zaken die beter moeten. En dat is toch weer het groen. Charles Zandvoort blijft erop hameren. Het moet nog groener en bij verharding zal er rekening gehouden moeten worden met regendoorlatend materiaal wil je droge voeten houden in de toekomst. Verder zal onderhoud zowel het groen als wegen na renovatie beter moeten. Anders lopen we straks weer achter de feiten aan. Voorbeeld is het groen bij de brandweerkazerne. Dit stukje groen werd drie jaar lang goed onderhouden door een extern bedrijf. Na die drie jaar ging het onderhoud naar de gemeente. En vanaf die tijd, geen enkel onderhoud voorzitter... het is om je diep te schamen, zo moet het dus niet... Ook straks als het handboek inrichting openbare ruimte tot uitvoer wordt gebracht... zal er goed plaats moeten vinden. Gebeurt dat niet, dan heb je ook niets aan dit handboek inrichting openbare ruimte. Alles valt of staat bij goed onderhoud. Leefomgeving, schoon, netjes en veilig. Is samen doen en samen onderhouden. Niet alleen de buurt, maar ook de gemeente zal zijn bijdrage daarin moeten leveren. Een voorstel voor onkruidbestrijding hoe het moet... Die ik, bij de, uh, uh, die ik bij vragen over slechte bestrijding heb gesteld... heeft u meegenomen en, voorzitter, op die manier hou je de COW-normen A en B. En ik dank wethouder tonen daarvoor. Verder nog kort over het handboek openbare ruimte. We zijn tevreden over de openbare ruimte en het groen in de wijk... dat door bewoners wordt ingericht. Zij wonen daar immers en weten het best wat ze willen... We hebben 100% vertrouwen in, daarom roep ik de bewoners van wijken en buurten op naar de avonden te gaan. U heeft het voor het zeggen, niet de raad. Voorzitter, hondenbelasting. Ja, ik kom daar toch altijd maar weer op terug, hè. Ik roep het vanaf mijn eerste periode bijna 12 jaar. Komt het een voorstel tot afschaffing van hondenbelasting? Hondenbelasting is niet meer van deze tijd. De hondenbelasting is in de middeleeuwen ingevoerd in het kader van ons doorleid... Zwerfhondenoverlast en gebruik van hondenkarren. Alle drie zijn niet meer van toepassing in onze huidige leefmaatschappij. In ons verkiezingsprogramma komt sociale zondvloed hier zeker op terug. Wij willen dat hondenbelasting verdwijnt. Registratie en handhaving van hondenbelasting gaat met hoge kosten. Hondenbelasting is bovendien oneerlijk, aangezien geen belasting bestaat voor andere diersoorten zoals katten. Wmo gelden. Voorzitter, deze zijn vaak niet geoormerkt. En ik begrijp nog steeds niet waarom niet. Sociaal Zondvoort vindt dat geld wat juist bedoeld is voor de burgers van Zondvoort... geoormerkt moet zijn. Nu kunt u overhevelen wat u wilt bij een overschot. Wij vinden dat niet verstandig, gezien de vergrijzing en, de lang en het langer zelfstandig wonen. Mensen hebben steeds meer nodig om gelukkig zelfstandig te blijven. Voorzitter, het mobiliteitfonds... U en de Raad weten Sociaal Zandvoort van het begin af tegen heeft gestemd. Omdat Zandvoort zo goed als niet genoemd wordt in de plannen. Nu is het geval dat wij als Sociaal Zandvoort zelf daar hebben onderzocht. En een plan hebben ontwikkeld hoe Zandvoort toch beter bereikbaar wordt met openbaar voer. En hier komen wij met een motie over. Over een betere fietsverbinding is, onderzo is ook onderzoek naar. En deze zal in de toekomst hier, nou, nou ben ik kwijt, voorzitter. Sorry. Uh, hier komen wij met een motie over. Over een betere fietsverbinding is onderzoek naar. Als deze onderzocht is, zullen we hier met de motie komen. Wij kijken altijd naar oplossing om later wel ergens voor te kunnen stemmen... zodat dit meegenomen kan worden in een mobiliteitsplan. Indien Zandvoort daarmee wel op de kaart gezet wordt. Dan zal Socia Zandvoort voor het, voor het eerst akkoord kunnen gaan met een mobiliteitsplan. Voorzitter, nog even kort uh, uh, op de Watertorenplein. We hopen dat deze snel uit ijskast wordt gehaald. Als laatste, voorzitter. Zelfs Zandvoort roept altijd bij de laatste algemene beschouwing van deze raad op... naar onze inwoners om 21 maart 2018 te gaan stemmen. Gebruik uw stemrecht. Dank u. Dank u wel, meneer Paap. Behoefte aan een nadere vraagstelling? Kijk rond. Nee. Dan, last but not least, partij Veldwies. Meneer Veldwies. Ja, dank u wel, voorzitter... Geachte voorzitter, collega van de raad... verdere toehoorders op de tribune en thuis. We zijn nu gekomen tot de laatste begroting van deze raadsperiode. In deze raadsperiode is een hoop gebeurd. En de financiële positie van de gemeente Zandvoort is verbeterd en gezond. We staan er goed voor. En er zijn een hoop ambities... ook doordat in de crisis in voorgaande periode moest worden bezuinigd. Er is onder andere een grote stap gemaakt bij de Intree Zandvoort, waar het zo goed als klaar is... op de trap en de fiets we En ik hoop dat dit spoedig gerealiseerd gaat worden. Het realiseren van de boorvaar Paulus Lood is in aantocht... en zou een betere uitslag geven voor bewoners en toeristen. Het handboek Openbare Ruimte B geeft een hoop ruimte... dat er flink geïnvesteerd kan worden in de openbare, in de openbare ruimte waar een grote achterstand is. En mijn wens is dat er ook een herindeling komt op het Radersplein... na de bouw die volgend jaar begint en een stuk van het plein afknabbelt... zodat er minder ruimte overblijft voor de evenementen die daar worden gehouden. Ook de begroting van de woonlasten ziet er goed uit... zodat de OZB gelijk blijft en de afvalstoffenheffing afvalstoffen, zelfs met 8% verlaagd kan worden... Bij de uitstroom uit de bijstand maak ik me toch wel zorgen, doordat de AOW-gerechtelijke leeftijd steeds verder omhoog gaat en de ouderen dus langer in de bijstand blijven zitten, doordat ze hun AOW krijgen. De minimaregeling om de zelfverwetzaamheid van gezinnen te bevorderen en kinderen te laten participeren zodat ze een goede stad hebben, is een goede zaak. Want deze mensen vallen vaak buiten de boot. Het tweede wijksteunpunt in de blauwe trim is een grote verbetering. Zodat ook de mensen uit het centrum en zuid en korte weg vinden naar het pluspunt. Om dan naar het pluspunt te gaan. En dan niet denken van, laat maar zitten, het is me te ver. Mijn zorgen blijven toch wel bij veiligheid. Bij de bijna ongelukken. Doordat mensen die verkeersregels aan de waarschappen en onder andere het fietsen op het voetpad, wat ze de laatste jaren de gewoonste zaak van de wereld vinden. En de voetgangers steeds minder in de mindere in, de mindere in het verkeer worden. En tot slot, we staan bijna op het punt om het bestemmingsplan Bedrijventrein Nieuw-Noord vast te stellen. En dan komt er komt een einde aan de veeljarige plaat en afwegingen over het gebied... En kan er orde op zaken gesteld worden in dit rommelige gebied. Daarnaast wordt er ook een grootschalig woningbouwproject op het koordeksterrein mogelijk gemaakt. Vooral voor jongeren, ouderen en gezinnen. Ik dank u. Dank u wel meneer Veldwies. Iemand een vraag stellen? Dat is niet het geval. Dan ga ik... Even kort schorsen, dat geeft ons de gelegenheid even onze benen te strekken, maar vooral het college naar zoveel complimenten weer terug te komen hier in Zandvoort. En na te denken over een korte en bomge beantwoording. Ik schors vijf minuutjes. Plaats, dan zijn er ook meer inkomsten en vooral die inkomsten, die extra inkomsten die we genereren, en dat komt natuurlijk door eh, dat we het allemaal goed doen, maar vooral ook omdat we goed economisch beleid, toeristisch economisch beleid hebben en dat, dat werpt zijn vruchten af en daar profiteren wij dus van mee, en dat betekent dus dat. Die begroting daar altijd op orde blijft. En eigenlijk ruimte geven voor extra investeren. Dus dat is heel mooi. Het is, ja, ik noem het eigenlijk een bedrijf. Zandvoort is niet een, een, een gemeente. Een grijze gemeente. Zandvoort is een dynamische gemeente. Eigenlijk een bedrijf. En dat zie je dus ook in die inkomstenstromen. Dat moet je steeds in de gaten houden. En steeds ook voorkasten naar de toekomst toe. Van of dat goed blijft. Dus dat evenwicht blijven zoeken. Dat vraagt en blijft onze aandacht vragen. Zeker nu we het investeringsniveau gaan opvoeren. Zullen we dat elk jaar in de gaten die het houden. Daar hebben we ook wel de maatregelen voor genomen. Maar nog steeds, en dat zult u bij de, de najaarsnota... die komt er ook weer aan, blijkt, blijkt toch dat de financiële positie... nog steeds heel goed uitziet. Ook dit jaar gaat het weer heel goed met Zandvoort. En dat zult u bij de najaarsnota zien. Dus wat dat betreft, voor een uh, nieuwe college wat er komt... laten wij u ook, want u hebt er ook aan meegewerkt... een gezond Zandvoort achter... En kunnen wij dus eigenlijk wat dat betreft beleidsmatig op stoom blijven... en die ambities die nu geformuleerd zijn warm gaan maken. Daarbij gaan we ook naar Haarlem toe, dus dat, dat vraagt een extra dimensie... maar dat zien wij met vertrouwen tegemoet. Dus feitelijk zit hier een hele gelukkige wethouder van Financiën... die dit uh, mocht presenteren. En ik dank eigenlijk uh, u allen voor uw inbreng van de afgelopen vier jaar... Want we hebben, wat dat betreft, er is altijd wel veel tumult in Zandvoort. Maar als we het over de begroting hebben en over de financiën, dan vinden we elkaar meestal wel en hebben we goede discussies. Daarbij gesteund inderdaad door onze ambtelijke organisatie. En dat was uh, inderdaad uh, jaar in, jaar uit toch wel een opgave. Als je kijkt wat daar allemaal aan het veranderen is, dan neem ik een petje af voor de ambtelijke organisatie die mij ondersteund heeft bij het tot stand brengen van deze, deze begrotingen. Dus ik vind dat echt een compliment aan de ambtelijke organisatie. Dus het is ook, eh, vooral ook nu naar Haarlem toe. Haarlem, zorg dat u het op dezelfde manier... met dezelfde inzet kunt doen als dat we nu hebben gedaan. Dan komt het allemaal wel goed. Ja, feitelijk heb ik geen vragen bijna gehad. Uh, dus de keuzes moeten we blijven maken. Daar moeten we op, op voor sorteren. We moeten op de centjes blijven letten. Uh, dus... Hou rekening mee dat als er tegenvallers komt, boek ze in. Nou, als wethouder Financiën ben ik daar altijd erg alert op geweest. Elke keer proberen we vooruit te kijken. Ook te melden als er iets tegen gaat vallen dat dat gebeurt. En volgens mij is dat de afgelopen vier jaar goed gelukt. Door een goede samenwerking met het college en ook met uw raad. Dus ik dank u daarvoor. En volgens mij heb ik verder geen vragen te beantwoorden. Anders hoor ik het wel. Ja, misschien een van meneer Papen, die vergeet ik altijd. Moet ik, dat komt dat u, u moet ook zorgen dat u voor aan die lijst zit. Nee, u had het over. nou de Ja, u had het over de hondenbelasting. De hondenbelasting, nou, daar moeten we dan maar eens. Daar moet u maar naar kijken. Dus, en dan moet u maar zorgen dat u een beetje wint in die verkiezingen. Dan kunnen we er wat aan gaan doen. Nee, voorzitter. Komt dat wel goed. Dat, dat, dat, ik had ook meteen een aankoppeling gemaakt. He, dat ik daarop terugkom. Dus die antwoorden hoef ik nog eens te hebben. Want ik weet dat het nu niet kan, natuurlijk. He. Maar. Um, ik had het wel, over een crisis wordt altijd gevolgd door een betere tijd. En een betere tijd wordt weer gevolgd door een crisis. Ik heb gevraagd, houdt een college daar rekening mee? He, ook de, de, de, de, de volgende colleges moeten zeker daar rekening mee houden. Want over, misschien wel over vier, vijf jaar zitten we weer in hetzelfde probleem natuurlijk. Dus je moet de algemene reserve zo op peil zien te krijgen, dat je die klop kan opvangen. Dank u wel, meneer Paap. Ja, nee, maar daarvoor hebben we ook een meerjarenraming. En hoe beter die meerjarenraming, hoe meer je met alles rekening houdt. Bijvoorbeeld, nu hebben we al aangegeven dat de precario op kabels dat gaat vervallen. Wat hebben we dus ook gedaan? We schrijven daaronder netjes wat het overschot is. Maar we melden ook dat het eigenlijk feitelijk een incidenteel bedrag is. Nou, dat soort zaken... Daar anticipeert u ook goed op, want u zegt ook niet geef het geld maar direct uit. U ziet die getallen ook. Dus het is ook vooral belangrijk dat er een helder en transparante wijze van begroting is. Zodat en het college, en de ambtelijke organisatie, en u als raad daar goed op kan anticiperen. En volgens mij moeten we daar aandacht aan blijven besteden. Maar op het moment ziet dat er gewoon heel gezond uit. De WMO gelden om die geoormerkt te houden in principe hebben wij de gelden best geoormerkt. En dat, dat ziet u ook elke keer bij de voorjaarsnota en de najaarsnota terug. Dat we ook aangeven waar de, de onderbestedingen en de overbestedingen zitten. Dus wat dat betreft zijn ze toch wel redelijk geoormerkt. Op het moment dat wij geld uit Den Haag krijgen voor extra inzet op WMO... maar het kan ook een participatie op jeugd zijn... worden die wel toegeschreven aan die producten. Dus wat dat betreft zien we daar echt op toe. Dus ik denk dat wat dat betreft... Uh, ik wel kan zeggen dat dat wel goed komt. De andere zaken, daar dus zullen mijn collega's met u nog verder even kort op ingaan. Ik dank u voor de aandacht. Dank u wel, wethouder Blijs, voor de compacte beantwoording. Wethouder Kuipers. Rader heeft het woord. Ja, voorzitter, uh, dank u wel. Um, ja, ik heb mijn uh, collega Tonen moeten beloven om het uh, kort te houden. Dat zult u ook op prijs stellen, stel ik me voor. Um, en ik had ook het vast voornemen dat niet al te veel te zeggen vanavond. Uh, maar er is toch wel iets bijzonders gebeurd. Want al bij de eerste spreker... Uh, kreeg ik voor het eerst sinds de middelbare school een onvoldoende, hoorde ik, uh, voor het economisch beleid. Dus ik dacht, nou, daar moet ik misschien nog even wat aandacht aan besteden. Ik hoorde overigens ook wel dat de rest van de raad een hele positieve grondhouding had... Uh, voor wat er op dit moment allemaal gebeurt, dus daar ben ik ook erkentelijk voor. Maar het aardige is, en dat maakt politiek denk ik ook leuk... je kunt kennelijk heel verschillend kijken naar uh, uh, wat er gebeurt... En wat ik zelf heel aardig vind. Het werd net al even genoemd. Een aantal jaren geleden hadden we in Zandvoort. Nou ik geloof zelfs 840.000 verblijfstoeristen. Een van de opmerkingen die werd gemaakt. Waar gaat het nou over die 995? Het gaat over verblijfstoeristen. Dus een aantal jaren geleden hadden we rond de 850.000 verblijfstoeristen. En inmiddels. Ik heb het ook in de memorie van Antwoord geduid. Zitten we op een kleine miljoen. En dat is het record tot nu toe. Sinds we dat eigenlijk bijhouden. En uh, dan is het toch best bijzonder als je een soort vegen uit de pan krijgt dat het economisch beleid toch echt een hele dikke onvoldoende zou scoren. Dus meneer Beertens, ik weet niet of we er ooit uit gaan komen. Ik hoorde u zeggen, misschien moeten zich schamen voor, uh, voor uh, de kwaliteit van een aantal evenementen. Maar ik geef u wel mee, uh, als u dat tegen mij zegt, zegt u dat natuurlijk indirect ook tegen een aantal anderen. Uh, we hebben een toeristische afdeling waar verschrikkelijk hard gewerkt wordt om uh, de kwaliteit van de evenementen te vergroten. Um, we hebben een kernteam van ondernemers die verschrikkelijk druk met een aantal zaken uh, bezig is. En eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, um, ik ben eigenlijk juist hartstikke trots op waar we nu staan uh, met de economie uh, van Zandvoort. Uh, innovatiefonds, de rol die we hebben uh, binnen de metropool, waar we denk ik inmiddels echt een trekker zijn. En als je het nou hebt over die evenementen. Ja, de evenementen die we de afgelopen jaren hebben gehad, daar mogen we denk ik met recht trots op zijn. Ik, ik spreek collega's die likkerbaardend spreken eigenlijk over onze evenementenagenda. De Max Verstappenweekenden die we hebben gehad, waar we denk ik super trots op kunnen zijn. Maar ook het British Festival, waar u zelf ook even over sprak. De nieuwe toeristische visie zegt eigenlijk, we willen de evenementen naar een ander niveau tillen. Ik denk dat dat bij het British Festival, wat inderdaad een traditioneel racefestival op het circuit was, maar dat we dat naar een heel ander niveau hebben getild dit jaar in het dorp, dat hebben we ook van alle kanten teruggehoord. We dromen van de terugkeer van de Formule 1. En ja, je kunt de reuze dat mooie volledig vinden. Maar er zijn toch wel heel veel mensen in Zandvoort dit jaar geweest die hebben gezegd dat is echt een aanwinst voor de uitstraling van, van Zandvoort. Dus ik denk eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, um, ja, en of wij er ooit uitkomen, weet ik niet. Maar uh, dat er heel veel reden is om um, heel trots te zijn. En Wethouder uh, Bluis zei het net zelf ook al. De bijdrage die we daarmee leveren, denk ik, aan uh, uh, zeg maar de financiële ontwikkeling van de gemeente, die is uh, groot. Dus uh, ik dacht, daar moet ik toch nog even aandacht aan besteden. Uh, en daar wilde ik het ook overigens bij laten, voorzitter. Dank u wel, meneer Kuipers. En gefeliciteerd. Dit is drie minuten. En u heeft... Uh... Dank u wel. Ik zie dat er geen behoefte is aan verduidelijkende vragen. Wethouder tonen. Nou, ik denk dat u dan uh, helemaal kampioen gaat worden. Twee minuten, meneer Tonen, schat ik in. Ja, voorzitter. Ik heb niet voor niks gevraagd aan de heer Kuijers om het kort te houden. Omdat ik veel meer tijd nodig heb. Nee, dat zal niet, nee, dat zal niet zo zijn. Um, ik heb heel weinig vragen gehad. Ik heb wel een heleboel dingen voorbij zien komen en horen komen over uh, allerlei zaken in, uh, in, in uh, mijn portefeuille. Uh, waar gesproken wordt over sport. Bijvoorbeeld, de heer Beers had het over... Uh, ...aandacht voor onder andere de de en sport uh, en andere vormen. Uh, dat gaan we regionaal oppakken, omdat het uh, aantal mensen in Zandvoort... ...wat aan geesport zou kunnen doen, is zo uh, uitermate gering. Uh, ja, je kunt daar geen voetbalelftal van maken of een hockeyteam of, hockey of wat dan ook. Dus dan moeten we echt regionaal gaan aanpakken. En dat betekent dus ook vervoer richting Haarlem enzovoort. Dus daar moeten we nog een behoorlijke boom over opzetten. Um, u had het over de enquête en de heer Paap had het daar ook over. En ik vroeg van, de heer Paap zei van wat kost het nou, heeft het nou gekost? Uh, dat weet ik niet, want we zijn nog niet eens klaar trouwens. Maar uh, op het moment dat ik daar een beeld van heb, krijgt u daar schriftelijk antwoord op. Um, waarbij wel de aantekening, uh, want ik heb u een, een korte mededeling gedaan daarover... Uh, dat ik gezien de brief die we gekregen hebben van, uh, van het antiparkeerregime Zandvoort... Uh, dat ik daar nog eens heel goed naar moet gaan kijken... Uh, wat er nou precies is gebeurd in de afgelopen tijd... tussen juli, juni, juli en, en, en nu met die, uh, met die enquête. Uh, daar uh, heb ik uh, de aanstelde donderdag een overleg over. En vervolgens gaan we kijken hoe gaan we daarmee uh, mee verder. En dan gaan we uh, in ieder geval met APZ om tafel om, uh, om de zaak te bespreken. En we gaan dan ook verder kijken of we uh, met een soort van klankbordgroep... uit de hele samenleving... Want de APSZ is natuurlijk niet de enige groep die, die mensen die met, in parkeer geïnteresseerd zijn vertegenwoordigd. Er zijn nog vele anderen. Uh, of wij daar nog iets uh, mee kunnen gaan doen met die enquête. Want om nou direct te zeggen, gooi die enquête maar in een prullenbak en we gaan volgend jaar weer wat nieuws verzinnen. Dat lijkt mij ook niet de weg. Uh, dus daar zijn we nog uh, volop over bezig. Uh, ik ga er maar even kriskraster doorheen... Uh, Mevrouw Rietkerk vroeg, had het eigenlijk over de huisvesting en wat gaan we daarmee doen. Uh, als het goed is, uh, heeft u gezien dat we aanstaande donderdag daarover een presentatie hebben. Uh, huisvesting, van, uh, uh, van hoe wij daarmee denken, hoe we daar uh, denken mee om te gaan. Uh, op de korte termijn, met, een, uh, met daarbij rekening houdt met de visie op de langere termijn. En die korte termijn heeft te maken met het feit dat de Raad besloten heeft. ...om nog binnen, een, binnen vijf jaar de gelegenheid te hebben eventueel te ontvlechten. verhoede het. Uh, en ik ben een Jezus-Katholiek. Gaat u verder, meneer Toon. Jazeker, voorzitter. Uh, de, verzelfsta de verzelfstandiging van, van het museum, ik heb u daar van de week een mededeling over gestuurd... Zoals u uit uw mededeling heeft kunnen lezen, was, is er een kink in de kabel gekomen... omdat nadat het college een besluit had genomen uit het plan van aanpak... wat u heeft vastgesteld, vorig jaar bleek uh, dat wij nog een keer bij u langs zouden komen... om uh, uw wensen, zeker uw bedenkingen, uh, op te halen over de statuten. Uh, dat is niet gebeurd, maar uh, vandaar dat ik aan, aan u gevraagd heb eigenlijk om... Uh, ...bijna stilzwijgend in te stemmen met het feit dat wij die stap uh, hebben overgeslagen... ...omdat anders de consequentie uh, zal zijn dat de zelfstandiging die we al een half jaar hebben uitgesteld... Uh, ...niet eerder kan plaatsvinden dan 1 juli... ...omdat de, besluit, de daadwerkelijke besluitvorming en overgang dan plaatsvindt uh, uiterlijk in december of misschien zelfs uh, in januari. Dus vandaar uh, nog maar even aandacht daarvoor... Um, met een mea culpa van onze kant dat we dat niet helemaal goed hebben bewaakt. Ja, groen, groen, groen. Groen, groen, krullen. Groenland. Eh, heel veel aandacht ook van.